Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moet gauw een hele bak geld naar de jeugdzorg. Volgens vakbond FNV is dat nodig om 5000 nieuwe jeugdbeschermers te vinden. Die mensen komen om in het werk. Ze begeleiden nu gemiddeld 18 gezinnen in plaats van het maximum van 9. De minister moet gauw aan de bak, vindt de vakbond. Gebeurt dat niet, dan komen er misschien stakingen in de jeugdzorg aan. Premier Rutte noemt de dood van Abe een zwarte dag voor de Japanse democratie. De oud premier van dat land werd vanochtend neergeschoten tijdens een campagne-toespraak... en overleed een paar uur later. In Japan zijn mensen ontzettend geschrokken, zegt correspondent Anoma van der Veren. Iedereen is in shock, het hele land is in shock. De premier Kishida sprak al van een, van een laffe en barbaarse daad die onvergeeflijk was, die onvergeeflijk is. De gouverneur van Tokio moest, moest huilen. De verdachte werd meteen opgepakt. Het is een oud militair. Hij heeft een zelfgemaakt wapen ook gebruikt uh, om op AB te schieten. Het leek, een soort, het leek op een shotgun met een soort van afgezaagde loop. Uh, en die heeft hij dan zelf gemaakt en dan meegenomen naar die campagne of naar die toespraak toe uh, om premier AB dood te schieten. Zondag zijn er verkiezingen in Japan. Het is onduidelijk of die doorgaan. Meisjes en vrouwen trekken steeds vaker de voetbalschoenen aan. Het afgelopen jaar is het aantal vrouwelijke leden bij de KNVB... met 5% gestegen, schrijft het AD. Dat de oranje vrouwen hartstikke populair zijn... is volgens sportcommentator Suze van Kleef al langer te merken. Je ziet uh, dat uh, die heel populair zijn. Dat er op vendagen uh, bij de KNVB uh, net zulke lange rijen staan... voor een handtekening van Jackie Groene als van uh, Matthijs de Licht. Uh, de oranje vrouwen die verkopen hun stadions uit. Zijn uh, geliefd bij sponsors. De nieuwe Jackie Groene... Viviane Miedema komt waarschijnlijk uit Sundert, Vlieland of Opmeer. Want daar wonen relatief de meeste voetbalsters. Het weer in het westen en zuiden schijnt de zon volop. Op andere plekken juist meer wolken. Blijft droog en wordt ze 18 tot 22 graden. Morgen net zo warm als vandaag. Dan wel meer wolken en kans op een bui. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij Breukelen 5 kilometer met een kwartier vertraging. Want door een ongeluk zijn daar drie rijstroken dicht. En op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen bij Schiphol 2 kilometer file met 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wat, wat gaan we vandaag nog even doen? Nou, dat hebben we voor de dingen ook al ge, Voor het journaal ook al gezegd. We krijgen nog de LP van de week, de mop van de week. En we krijgen nog uh, de agenda. De agenda. Ja. En uh, de B-log van Angelique. Ja, daar beginnen we nu mee. Daar beginnen we nu mee. Holiday. Angelique, vertelt! We are going on a If You want to go, Komende weken een B-log van Angelique, waarin ze ons gaat vertellen over haar ervaringen en avonturen in Zuid-Korea. Log nummer 10. Ja, on Mountain. Geweldig. Deze dag zou ik dus gaan, uh, gaan hiken. Ik ben eerst begonnen met een licht ontbijt. Bij het guesthouse uh, zat er een licht ontbijt, bij dat was uh, grootste brood. Uh, wat melk met uh, cereal. En koffie. Nou het. <laughs> maar ze hebben buiten een, een klein riviertje en een soort uh, overdekte uh, picknickplaats. En het was prachtig mooi weer. Dus ik heb heerlijk buiten ontbeten. En uh, ja, dat vind ik toch wel weer een luxe moet ik zeggen. Daarna dus uh, 30 minuten gaan wandelen naar de ingang van het uh, van het park en ik had uh, van de eigenaar van het uh, Guest House een uh, entree ticket gekregen gratis Yay! en informatie over de de hikingroutes in Sedoxan Mountain. En omdat het alweer een paar jaar geleden is dat ik heb gehaakt, dacht ik, nou, vandaag doen we dan een beetje een korte route... om een beetje erin te komen. Niet te ingewikkeld en niet te zwaar. En er waren vier routes die ik kon nemen. En, en deze leek me, leek me helemaal prima. Het zouden een paar watervallen zijn. Ik dacht, nou, dat vind ik wel mooi om mee te beginnen. Dus ik ben uh, naar... Uh, ...het park gaan lopen... ...en onderweg zag ik echt prachtige... ...hele aparte zwarte vlinders... ...en die heb ik gelukkig ook op, uh, op foto en uh, film kunnen zetten... ...en uh, genoten van de wandeling. Bij de entree uh, was ik net, ik was net binnen... ...en uh, ik dacht, nou, ik wil voor onderweg toch wel ik wil wat water... ...of wat, wat, je kunt daar ook warme koffie uit machines uh, halen... ...en koude koffie... ...maar dat zit dan allemaal in soort blikjes... En uh, ik probeerde met mijn creditcard te betalen en het lukte niet. En uh, er kwam een man en die, uh, die probeerde mij te helpen. En uiteindelijk had ik gelukkig ook uh, contant geld en uh, daarmee lukte het wel. Want mijn creditcard is het Nederlands of een, ja, een Europese. En uh, ja, het blijkt dus dat op sommige plekken pakte hij hem wel en op andere plekken... Dus dat kan een restaurant zijn, of een taxi, of, of wat dan ook. Dat doet hij het weer niet. Dan, uh, ik weet het niet. Dan staat het systeem, denk ik, niet op internationaal of zo. Geen idee. Maar dit bracht mij dus wel in contact met Henk. Henk Choi. Um, dat is zijn Engelse naam, Henk. En uh, die vroegen mij, goh, wat, uh, wat, uh, wat ga je hiken vandaag? En uh, dus ik had uh, gezegd, nou, er zijn vier routes. Uh, dus ik, uh, ik dacht, ik pak vandaag deze. En hij zei, goh, ik ga uh, een route doen... Um, waarbij dus ook een, uh, een tempel is. En uh, dat heette de Kumgangul. En dat is een, een piek met een tempel. En hij zei, goh, uh, waarom... Uh, zou je dat samen met mij willen doen? En ik, nou, heel graag. ja, Hiken en dan ook nog met een, met een zeer ervaren... tenminste, zo schat ik dat in. Zeer ervaren man. Uh, wat betreft het hiken. Ja, dat is natuurlijk perfect. Het is het grootste cadeautje wat je maar kan krijgen. Uh, nou, dus wij op pad. Geweldig. Dat bleek dat uh, Henk, die, die woont daar in de omgeving. Hij uh, hiked de mountains... Uh, nou, zeker uh, minimaal twee keer in de, in de maand. Brengt ook vaak zijn familie mee. En kent deze bergen allemaal. Uh, en um, ja, dit was eigenlijk de, van de vier routes de, de, de, de, de ene moeilijkste. Maar het was echt geweldig om weer echt te hiken. Prachtig in de bergen. Prachtige natuur. Uh, Super mooi om, uh, om mezelf weer fysiek uit te dagen, mentaal uit te dagen. En, uh, en vooral om te genieten van wat er is. En ook nog een groot cadeau dat er iemand bij me is die, uh, die de weg weet. En uh, ja, dat helpt mentaal ook. Uh, en ook om, om, om mooie scenery, hè, dus om de mooie omgeving, uh, het genieten daarvan te kunnen delen met iemand. Ja, hoe gaven ze dat? En uh, uiteindelijk dus uh, de piek bereikt. En daar was dus een kleine tempel in de rotsen. En dan weer naar beneden. Muziekje aan. En uh, ja, prachtig. Um, en zonder Henk had ik het absoluut niet gered. dat, dat daar kan ik gewoon hard op zeggen. <laughs> dus drie dobel Oké, okay, toen kwam dus het avondeten... Ja, en dan wordt het even spannend. Want uh, uh, alleen Koreaanse, uh, twee, twee Koreaanse restauranten op, uh, op vier minuten loopafstand van mijn uh, guesthouse. Verder was er helemaal niks in de buurt. Of ik moest in ieder geval weer twintig minuten lopen. Uh, en uh, ja, best wel verlaten. En normaal pak je natuurlijk een restaurant waar het druk is. Nou, hier zat niemand. Um, de vertaalapp snapten ze ook niet helemaal. Maar uiteindelijk heb ik gewoon het plaatje aangewezen. En toen ging het goed. En het heet. Ik zal het helemaal niet goed uitspreken hoor. Maar Dunjang jing, jiga Jigga? Dunjang jiga, Zoiets. Het is in ieder geval een soja bean uh, pasta stew. Um, het is volgens mij wel een, een vleesbouillon. Maar er zat geen vlees in. Maar wel veel groenten en tofu. En ik vond het wel heel erg lekker. En het was een soort, uh, soort soep dus. En uh, het smaakte een beetje naar uh, zoet uh, bier. Ja, maar het was in ieder geval weer een prachtige dag met een geweldige hike. Super fijn om, uh, om weer te hiken en te genieten van de natuur. En uh, ja, tot zover deze. Nou, ik heb uh, Angelique eventjes een paar vragen gesteld. Voornamelijk over dat wandelen en dat hiken. Wat is nou het verschil tussen wandelen en hiken? Oké, okay, ja. Yeah. Hiken komt in de dikke verdalen niet voor. Oh. Dus dat bestaat niet. Yeah. Wandelen natuurlijk wel. Dat is dus uh, iemand loopt voor zijn ontspanning al dan niet. Uh, niet heel spectaculair, dus in dit geval. Je kan lopen, wandelen naar een supermarkt, of een stad of door een bos. En hiken is een wereldwijde term die wordt gebruikt voor het lange afstandwandelingen, die meestal op trails. In een buitengebied plaatsvinden. Toch gebruiken Engelse termen ook walking. Ook geregeld voor de lange afstandwandelingen door bijvoorbeeld de Alpen. Uh, een hike-route is minimaal 30 minuten en maximaal ongeveer 6 dagen. Ja. Uh, er zijn in Korea ongeveer 22 parken waar je kunt hiken. En op het internet kun je zo informatie daarover uh, vinden. De zwaarste. Uh, de zwaarste staat, staat dan ook aangegeven. En er zijn parken waar je meerdere routes kunt doen. En in sommige kun je dus echt van uh, verblijf naar verblijf gaan. Dus, uh, dat, uh, ja, leuk, ja. ja. En de uitdaging zitten met name in de paden, de hoogtes... en de moeilijke begaanbaarheid uh, ja. van de parken, van de routes. Ja, en als je over een langere afstand gaat... dan neem je meestal ook je rugzak mee met allemaal spullen... Ja, maar je kan daar ook slaapzakken huren en zo. Ah, okay. Maar je moet altijd natuurlijk wel EHBO spullen. En dat, dus je gaat altijd sowieso met een rugzak. Ja, ja, ja. Maar ik denk niet dat zij de 20 kilo bagage meegenomen hebben op zo'n hike-route. Nee, dat zei ze ook. Dat had ja. ze achtergelaten ja, in de, in de ja. hostel. Ja. Nou, leuk. Dus, ja. Oké, okay. muziek.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 Van die Wat ben je stil, waar denk je aan? Wat ben je stil, waar denk je aan? Oh no De mop van de week. Sorry, was dat? Dan? Ja, een vrouwelijke professor aan de universiteit herinnert de studenten aan het feit dat ze de volgende dag een groot eindexamen hebben en geen enkel excuus van afwezigheid zal dulden. Enige uitzondering daarop is een zware verwonding ernstige ziekte of een plotseling overlijden van naast familielid. Op de eerste rij van het auditorium reageert Tom... de playboy onder de studenten. En in geval van oververmoeidheid, mevrouw... van bijvoorbeeld een uitputtende seksnacht... hilariteit alom natuurlijk. Wanneer de stilte eindelijk is weergekeerd... glimlacht de vrouwelijke professor eventjes naar de student... Schud lichtjes het hoofd en zeg tegen hem... dan mag je met de andere hand schrijven. Hm. Nou hè. Uh, <tie> We Billy Ray was a preacher's son. And when his daddy would visit, he'd come along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 No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher. Deze week is uh, langs de plaats van de week Dusty Springfield met Dusty in Memphis. Ook uit 1969. En ik kwam eigenlijk weer Dusty Springfield... want ik heb afgelopen maandag een interview uh, met Tineke de Nooy gehouden. Tineke de Nooy natuurlijk van Veronica. Ja. En een van de ja, meest bekende jingles bij Veronica... was gebaseerd op het nummer van Dusty Springfield, uh, Summer is Over... Toen ben ik gaan kijken naar wat ze nog meer gedaan heeft. En in 1969 heeft ze dus Dusty in Memphis gemaakt, het album. 1969 was een moeilijke tijd voor vrouwelijke solo-artiesten Want natuurlijk rock'n'roll kwam open en de bandjes en zo. Dus dat was best wel moeilijk. En ze had al sinds 1966 geen platen meer gemaakt. Dus ja. ze kreeg nog één kans, omdat ze toch een beetje vergeleken werd met Rita Franklin... En uh, daar mocht ze in Memphis een, een album op gaan nemen. Uh, ik heb er al eentje van gedraaid. Dat is The Son of a Preacher Man. En uh, straks ga ik de Windmills of Your Mind ga ik nog eens draaien. Zelf was ze helemaal niet tevreden eigenlijk over het album. En uh, daar heeft ze toch in gelijk gekregen. Want uh, het heeft haar niets, uh, niet veel gebracht. Nee, het is niet hoog gekomen de hele album. Maar ze of of heeft vanaf gekomen. Sorry? Ja, The ja. Son of a Preacher Man, ja. ja. Maar volgens mij heeft er ook iemand anders dat gezongen. Misschien een Rita vervlenging. Dat zou kunnen, ja. ja. Maar Windmiddels op de Maand is ook zo'n mooi nummer. En uh, dat draaien we als slot. Uh, dus die Springfield in Memphis. Round. Like a circle in a spiral. Like a wheel within a wheel. Never ending or beginning. On a never spinning wheel.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 Just hang Ja, jij mag. Mag ik weer? Ik zat dat. tegen. te ding. beurt, ik hoor. Nou, ik heb natuurlijk nog wat, wat nieuwsitems, wereldnieuwsitems. En ja, natuurlijk die uh, Shinju Abe, die uh, oud-premier van uh, Japan die uh, doodgeschoten is. is. Lid van de Democratische Partij, LDP. Hij was een campagne aan het voeren voor de senaatsverkiezingen die zondag worden gehouden. En is in de rug aangeschoten. Uh, door een uh, man. Uh, Brit, Brit, uh, Brit uh, Engeland natuurlijk. B Brit, ja. <lacht> wil ik zeggen. Engeland, die uh, Boris Johnson... die uh, na het zoveelste schandaal uh, opstapt. Maar ook eerst een heel kabinet bijna op moet stappen... en dan pas hij zoiets hebt van... ja, maar als een ongelijk figuur van... ja, nee, ja, ja. ik snap er ja. niks van hoor. Ja. Eh. <lacht> En niet wat ik fout gedaan heb. Nee. Dus hetzelfde als... Toch vind ik het raar. Ik, ik zei het net ook al tegen je. Van, Hij valt op een MeToo. toe. heeft het heel lang onder de, de, de, de, de pet gehouden. Net zoals Sigrid Kaag. Die heeft het ook een jaar. Die mensen staan niet in de samenleving. Net zoals de Remkes met de boeren. Uh, dan denk ik van... Hoe verzin je zoiets? Maar goed... Wonder, ik mezelf over. Rolling Stones waren gisteren in, uh, in Nederland in de arena. Ja, uitgestelde. De uitgestelde concert van 13 juni werd gisteren gehouden. En uh, Mick Jagger heeft, uh, heeft Amsterdam bedankt. En uh, dat het uiteindelijk gelukt is. En uh, dat hij kwam nog even terug op een interview die een vrouw gaf toen het afgelast werd. Dat ze eigenlijk beter naar Frans Bouwen kon gaan. Dus hij heeft iedereen bedankt dat, je, dat ze niet naar Frans Bouwer zijn gegaan en ja. <laughs> toch bij hem in de zaal waren. En uh, hij heeft het ook nog over de boeren gehad. Dat hij hoopte dat iedereen goed en veilig thuis kwam uh, zonder uh, blokkades. En dat hij blij was dat de arena niet geblokkeerd was. Ja, ja. Dus, uh, ja die foto, uh, die laat je zien, maar die, die, die zien ze toch weer goed uit? De, ja. En, ja, ongelooflijk. Het Al zijn boek, allemaal zo, bijna ja. tachtigers, hè? ze lopen ja. allemaal eind zeventigers, zijn het. Ja, zeker. En Charlie is natuurlijk dood, en ze zijn nu nog maar met z'n drieën. Ja, ja. Het is, uh, oh, een ja, goeie foto, ja, ongekend, ja. en ze uh, zien er ook alle drie zo goed uit nog. Ja, zeker, ja. Het is echt... Uh, en, en, en, en zeker Keith Richard, het is natuurlijk iets in, in wat in, geconserveerd, behouden is gebleven, en... Uh, ja. Maar we hebben wel een uitleg voor, hè? want ze hebben natuurlijk een hoop geld. Dus de heroïne en de kook die ze kochten, die was van betere kwaliteit dan zomaar op straat. Ja, maar ze moesten hoop, ja. het toch ook... Ja, zeker we... Keith Richards in die tijd heeft echt heel erg ondergedoken onder uh, drugs moeten kopen. Ja, ja. ja dus de, ja, die hebben het wel degelijk getre. op straat gehaald. Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat ze wel betere kwaliteit krijgen dan dat jij en ik. Dat zou best hè? wel, ja. Maar, dan jij en ik. Desalniettemin, hoeveel van die, uh, van die gasten zijn er niet overleden? Nee, dat is waar, Weet ja, je? hij ja. is wel een van de weinigen die het gered oh. heeft, samen met ja. Ron Wood trouwens ook. Ja, zeker. Uh, die Charlie Watts, die, ja. die gebruikte natuurlijk ook behoorlijk wat. Ja. En, uh, maar ik was dus, zoals gezegd, bij Tineke de Nooi, maar die zag er ook goed uit, hoor. Ook, uh, ze had wel lichamelijke klachten, maar die geest en die... Uh, Spontaniteit en die vrolijkheid die er afspat inderdaad. Ja, Leuk om te zien, Geweldig is dat, hè? Ja, echt geweldig. Het is toch wel iets ja. wat van die generatie... Die, die, die, die, die, die, die, die toch blij blijft en optimistisch. En, uh, ja, ja. Zouden die, wij dat niet meer hebben, denk je? Zijn wij erop? nog wel, maar ik vraag me... de jongere generatie, moet ik zeggen... Ja? die hebben toch heel wat geestelijke problemen, hoor. ja. En, en waar dat vandaan, ik denk nou, dat social media dat, dat daar heel erg uh, parten bij speelt. Ja, en drop en uh, of, ja, beter zijn dan. Ja, ja iedereen moet bij iedereen, alles wordt in de gaten gehouden via ja. social media. Ja. En vroeger wat je niet zag, wist je niet. Nee. En ja, nu wat je ook, niet ja. ziet, daar, daar wordt een verhaal om gemaakt. Dat is natuurlijk met nieuws ook wel eens te denken: hè, van, ja, hoeveel nieuws moeten we Hoeveel eigenlijk, ja. ja, ja. Hoeveel nieuws is eigenlijk relevant? Ja, ja. En wat is relevant natuurlijk, ja. ja. Dus en wat uh, ik net ook zei, we moeten ook wat meer uh, tegenberichten krijgen. Niet alleen maar negatieve berichten over de boeren, ja. maar ook de andere kant is horen. Ja, ja ook de ja. zuivelindustrie. Weet je, er ja. zit, je ziet die boeren met die tractors, maar er zit een heel concern omheen. Ja. Met 33 miljard euro, hè. Die, die boeren maar zitten te pushen van meer produceren, meer produceren. En die ja. boer die krijgt alleen maar, die is groter geworden en die krijgt minder. Ja, en die heeft een hoop andere boeren opgeslokt. Ja. Vroeger waren er natuurlijk veel meer boeren, we zijn niet ja. gebleven. Ja. Ja. ja. En nu zijn het van die megastallen waar je ook nog eens een keer die mega branden van krijgt, weet je nog wel? Ja. Wat ze ja. zeiden van honderdduizend uh, varkens verbrand ja, in een of ander flat. Ja, met... inderdaad, ja. ja. Ja. waar ik als geen, geen buitenlucht zie. Ik, ik, ja, ja. Ik, ik word daar een beetje. Ja, triest ja, het is grote geld, hè? Ja. Darius Treves heeft er ook al over gezongen. Money for nothing. Got it Sticking in the cameraman. Man I don't get And he's up there What's that? Hawaiian noises He's banging on the bundles Like a yeah. chimp Oh, that ain't work That's the way you do it you Get your money for nothing Get your chicks for free We got some in-store microwave oven Custom kitchen delivery we got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen, yeah, that ain't working. That's the way you do it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 Yeah. yeah. De agenda, de agenda, de agenda. van deze week. De, nou, jingle, ja, van deze de agenda. Daar moeten we ook nog een jingle voor maken. Ja, ja. De agenda. De agenda. De agenda. De agenda. Ja. agenda. Ik heb agenda. in Caprera hebben we op 30 juli komt maan. Uh, de prijs is 33.50 en de deuren gaan anderhalf uur van tevoren open. Uh, je kan voor 15.30 uur 30 kaarten kopen en je kan om 20.30 uur 30, uh, kaarten kopen. Wie is Maan? Maan is een artiest die de afgelopen jaren enorm is gegroeid. Uh, het is inmiddels vijf jaar nadat ze de Voice of Holland heeft gewonnen. Uh, de zangeres heeft een carrière opgebouwd. Die bol staat van de gouden en platina successen. Dus ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ken haar niet. Maar <laughs> de naam wel. Maar de naam ja. ken ik wel, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En ik uh, weet ja. dat ze ook een uh, nummer heeft gemaakt, ja. Ja. Een hitje. Ja, ik ken Mamie het. je ook niet naar. Nee. Nou, het uh, uh, Kennemer Jeugdorkest die, uh, speelt in de film Harmonie op zondag 10 juli uh, en uh, kaarten zijn daar 1750. 10 juli 2022 viert het Kennemer Jeugdorkest haar 25-jarig jubileum met een groot concert. Tijdens het concert spelen niet alleen de huidige leden van het orkest. Maar ze zullen ook tientallen oud-leden en uh, akten de prassants geven. Dus uh, voor de rest moet ik zeggen, is het een beetje komkommertijd. Ja, het is zomer natuurlijk. Hè? Ja. ja. Uh, 31 juli komt natuurlijk Pride at the Beach naar, ne naar, naar Nederland. Naar Stanford. Nou ja, ja, is bijna hetzelfde, toch? Ja. En uh, nu is er op elke vrijdag, uh, ook vandaag, uh, de Ibiza-markt. 15 juli is de Historic Grand Prix uh, op het uh, circuit van Zandvoort. Dat is natuurlijk ook leuk om te bezoeken. En voor de rest is er ook niet uh, veel te doen. Ah, ja. En de, oh ja, de gemeente, de, het Zandvoorts Museum heeft ook een nieuwe uh, indeling gehad. Met okay. uh, Pride kunst en uh, uh, car art. Oh, die car art, Ja. ja. ja. En die dus, foto die ja. we net zagen, was dat ook van de, die Pride Art? Welke? Die man die... Uh... Nee, ja, wat, wat, wat dat was, weet ik ook eventjes niet meer. Waar had ik die? Ja. Waar had ja. ik die? Uh, ik heb hem ah, zo snel is, ja. weggeklikt. Dat. Uh, nee, dat was niet okay. zo. Nee, dat was... Uh, nou, laat voilà, maar dan. Ja. ja. Ik, hier ook. Oh ja. Zat. Dat is een expositie die, ja. die van start is gegaan. Dat is dus in, de, in het Standvoort Museum. Ook oh, welkom, Zandvoort is Ja. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Het is Zandvoort Inside. uit. Uh. Dus. Wist je trouwens dat je een transseksueel met uh, hun moet aanspreken? Met hun? Ja. Zijn dat de twee dan? Ja, tweeslachtig. Dus met z'n tweeën. Nou, ik denk dat als je een. een je hebt soms wel eens mensen die je tegenkomt van... is dat nou een man of is dat nou een vrouw? Ja. En je gaat ze aanspreken met hun... dat je, denk ik, een knal van je krijgt. Ja, vind ik ook. Ja, ik vind het een beetje ongeleefd. Ik, vind het, ja. Uh, ja. ik, ik, ik zou het zelf niet durven. Moet nee, je heel eerlijk zeggen. Nee. Maar het schijnt dus... Uh, ja, uh, ja. Oké. Okay. Dus. Nog meer agenda? Agenda? Nee, agenda? niks agenda meer. Uh. Agenda, agenda. Nee. Oké, okay, nou dan gaan we alweer een beetje afscheid nemen van... Ja. Jullie luisteraar. Van, uh, van iedereen, ja. En uh, volgende week zijn we er weer. Zijn we nog ja. steeds met z'n tweeën? Ja. En, en nogmaals, in augustus hebben we dus een maandje met vakantie. Ja. En als er iemand het uh, van ons over wil nemen, altijd welkom. Ja. Nou, ja. Welkom. Je bent altijd welkom om het over te komen nemen. En, uh, <laughs> wees welkom. Wees welkom, ja. Oké, okay. bedankt en tot de volgende en week. Tot de volgende week.